8 uur, daarnet wel, met het NOS Journaal.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 NTR 1 op straat Met Rob Oudkerk Goedenavond, we staan in de regen Op straat, in Capella aan de IJssel In de Wingert en Dit is het rauwe nieuws van die straat Ongecensureerd en met de betrokkenen Waar het echt om draait En ik sta hier met Nathalie, moeder 42 jaar, van vier kinderen. Een van 17, een van 13, een van 12, een van 8. Jongst is een zoon, oudst is een dochter. En jij bent hier vorige week uitgezet. Klopt. En we staan nu voor het pand en het is hartstikke leeg. En wat denk je dan? Triest. Triest, want hier hadden mijn kinderen wel uh, moeten blijven wonen. Waarom ben je eruit gezet? Huurachterstand. Forse huurachterstand. Zeker met alle extra gerechtelijke kosten erbij. Dan uh, wordt het al uh, gauw onmogelijk om nog iets in te lopen. Was het fijn wonen hier? Heel fijn. Hoe lang heb je hier gewoond? Uh, twee jaar. En, uh, nou ja, ik kom uh, oorspronkelijk uit Rotterdam. En toen we hier kwamen wonen waren we echt heel blij. Mijn kinderen zeiden op de eerste dag ook van... Oh mama, mensen zeggen hier gewoon gedag. En wat ik nu zie, we lopen even terug naar de bus. En wat ik nu zie is een leeg pand van buiten eigenlijk een beetje groezelig. Op straat is het miserig, naar, donker. Um, je zou kunnen zeggen eigen schuld, dikke bult, hè? Dan moet je maar je huur op tijd betalen. Geen gat in je hand hebben. Nathalie ontkent zeker niet dat ze niet zelf ook medeverantwoordelijk is voor financiële problemen, maar daar gaat het eigenlijk vanavond niet over. Vanavond praten we erover of het nou wel zo zinnig, nuttig en nodig is dat ook de kinderen daar de dupe van worden en of dat eigenlijk wel moet. En vooral, waar moet je dan met zo'n heel gezin naartoe? De opvang zit steeds voller en bovendien is het heel simpel. Kinderen die dan tussen verslaafden zitten, tussen psychiatrische patiënten, dat is niet iets wat je je kind aan wil doen. Natalie, we lopen nu naar de bus toe. Daar komt de jumbo in, de, in, de, in dezelfde kleur als de bus. Daar deed je altijd boodschappen. Ja, klopt. Lekker goedkoop, toch? Uh, ja, als je goed op de prijzen let en de onderste schappen neemt... dan is het uh, redelijk te doen, ja. En toch kon je uiteindelijk die huur niet betalen? Nee. Nee, als je niet uh, structureel genoeg inkomen hebt... dan uh, kom je op een gegeven moment echt vet in de problemen. Nou staan we bij de bus. We zijn hier vandaag al eerder geweest. Dat onze verslaggever Sam Jones. En die heeft een aantal geluiden van de straten hier in de buurt opgenomen. En daar gaan we even naar luisteren. Wat vinden jullie ervan als mensen hun huis worden uitgezet omdat ze de huur niet kunnen betalen? Dat vind ik niet kunnen. Waar moeten die, die, uh, waar moeten die mensen naartoe? Moeten ze op straat gaan leven? Moeten ze op straat geld gaan maken? En dan, uh... ze worden opgevangen met andere mensen? Nee hoor. Ja. Je kan niet zomaar mensen op straat gooien. Het is geen Afrika of zo. Ja. Hey, toch, maar ja, je, je moet niet toch niet gewoon de huur betalen? Ja. Van de bomen kunnen we niet uh, mango's plukken om te kunnen eten. Hey, toch, vitamine, dit, dat. Niet iedereen kan de huur betalen, maar uh, iedereen is, is, is in staat om te werken. Ik heb money. <laughs> money. <laughs> ze verhogen die huur van huizen. Kijk, die huizen zijn uh, bijna niks meer waard maar ze verhogen die huur om mensen eruit te, nu te kunnen zetten. Vind je dat er een verbod moet komen op uit huiszetting? Ik vind van wel, ik vind van wel. Mensen op straat zetten krijgen we junkies, dit is Nederland. Ja, als, je, als, je, als je niet betaalt, als je zet een, een huurcontract teken... je, je weet dat je een contract tekent, dan, dan is het zo. Zijn er veel uh, uit uithuiszettingen hier? Hier wel, heel veel, ja. Hier op de hoek net, en bij die grote flat, bij het eentje. Dit was een junkie, volgens mij. En daar zijn het allochtonen en daar zitten ook allochtone mensen. Iedereen moet zijn huur betalen, dat klopt. Alleen er zijn zoveel mensen die zo krap hebben... die gewoon niet rond kunnen komen. Of hun deurwaarders niet kunnen betalen. Daar moet iets voor verzonnen worden. Een instantie of wat dan ook, die deze mensen kan helpen. Hoe heb jij het opgelost? Ik heb het opgelost om mijn familieleden... ...in te schakelen daarvoor. Niet iedereen heeft familielid die voor hem kan klaarstaan. Ik ben verantwoordelijk voor mezelf... Ja. ...en ik ga ervan uit dat iedereen dat eigenlijk moet kunnen doen. Nou, vind ik heel normaal. Ja, betalen moeten we allemaal. Ze worden dan natuurlijk wel opgevangen met alle andere zwervers... ...en mensen die misschien niet ja. allemaal 100% zijn. Ja, daar hadden ze zelf voor moeten zorgen natuurlijk. Als het nou niet zo schuld is. Als ik de muur niet kan betalen, dan ga ik hier echt niet buiten staan roken. Dat vind ik, ja, dan moeten toch regels gesteld worden. Je moet je eigen verantwoordelijkheid kennen. Als je twee gezonde handen hebt, kom je er altijd wel. U kunt reageren, u kunt bellen, u kunt tweeten. Hashtag 1opstraat. Of mailen naar 1opstraat.ntr.nl. En het telefoonnummer is 0800 1121. Nathalie, hoe ging die uitzetting eigenlijk? Um, op maandag is er een, uh, een deurwaar langs geweest... om uh, um, mij te laten weten dat dat op stapel stond voor vrijdag. Dat wist ik inderdaad niet. En um, daarna is er een, uh, een hele hoop gebeurd. Wat? En, wat? Um, nou, om, om het tegen te kunnen houden nog. Er uh, lagen best wel wat oplossingen in het verschiet... Uh, sowieso uh, veel hulpverlening. En uh, zelfs tot op de seconde voordat uh, ze daadwerkelijk binnenkwamen... hadden we nog wel de hoop van, nou, misschien dat het dan toch nog lukt. Waarom? Omdat er vier kinderen aanwezig zijn. Vier minderjarige kinderen. Maar dat, nou ja, dat was het. Oké, okay, en dan sta je dan. En hoe gaat dat dan? Ik weet dat natuurlijk niet. Hoe gaat dat? Dan bellen ze aan en dan zeggen ze, gaat u mee? Zoiets. Um... Nou, nee, ze zeggen eerder, u verlaat het pand. Dat is wat ze dan eigenlijk meedelen. En dan van... ga je dan met je koffertje en je kinderen? Um, ja, uiteindelijk wel. Na nog een laatste ronde om her en der nog wat uh, persoonlijke spulletjes bij elkaar te pakken. Wat zeiden je kinderen? Of waren ze aan het zwijgen? Nee, ze waren niet aan het zwijgen. Wat dan wel? Um, er is heel veel gehuild en geschreeuwd. En gevloekt, of niet? Ja, heel stiekem wel. Heel stiekem wel. ja. Helaas, je bent een alleenstaande moeder, vier mm -hmm. kinderen. Um, hoe ben je nou in al die schulden terechtgekomen? Te Door um, eigenlijk altijd op bijstandsniveau te leven. En um, nou ja, alles wordt uiteindelijk duurder. Het geld wordt niet meer. En um, ik denk dat dat het grootste probleem is. Bijstand? Had je ook een eigen inkomen? Baantjes? Um, ja, de laatste, de laatste jaren wel. Heb ik ook gewerkt, ik heb nu nog werk. Waar werk je nu? In het ziekenhuis. In het ziekenhuis. En fulltime, parttime? Parttime. Parttime. Ja. verdien je niet genoeg mee? Nee, daarvoor had ik nog meer uren. Dus was het iets makkelijker. Maar nu, uh, ja. Heb je een gat in je hand? Nee, niet in die zin uh, een gat in je hand. Dat je luxe artikelen gaat kopen. Of dat ik uh, met geweldige schoenen loop. Of dat ik op vakantie ga. Dat soort dingen niet. Een gat in de hand in de zin dat ik, als er dan wel misschien wat geld was, uh, ja, dat je dan ook gewoon je kinderen op een normale manier wil verzorgen. En wat is een normale manier? Gewoon een cadeautje geven. Bijvoorbeeld. En dat soort dingen. En dat lukt allemaal niet. Ik heb een kind wat heel graag een, uh, een boek leest. Nou ja, boeken, die, uh, ja, die heb je gewoon niet zo snel. En als er dan wel een keer een centje is, dan doe je dat in plaats van dat je misschien bedenkt, nou, zet het opzij en betaal. Oh, Oké, okay, maar dat loopt steeds verder op. Want je weet natuurlijk zelf dat je een uurachterstand hebt. Ja, Je weet natuurlijk, dat weet je, dus er komen ongetwijfeld brieven. Uh -huh. Die open je niet of zo, Roberta? Nee, de brievenbus is een heel angstig ding. Want ik zag je namelijk net, we stonden voor je woning, ja. hè? ex-woning moet ik zeggen. Ja. En uh, toen zag ik je even kijken in die brievenbus om te kijken of er nog iets voor je was. Ja, want ik verwacht ook wel uh, dingen. Bijvoorbeeld een contract, een oproepcontract waar ik uh, uh, de dinsdag voor de uitzetting over ben gebeld. En dat is er niet? Nee, hij is er nog niet. Er nog niet. Nee. En die schulden die lopen dus op. Hè? Dan komen de deurwaarders, dan komen brieven. Jij zegt de brievenbus is een eng ding. Maar wat gebeurt er dan met jou? Word je moedeloos? Wat, wat, wat, wat, wat, word je depressief? Wat gebeurt er? Of blijf je het maar zien zitten? Um, als je merkt dat je er niet zelfstandig uitkomt... dan uh, verval je uiteindelijk wel in moedeloosheid. Want dit is niet wat ik wil... Dit is niet wat ik wil, dit is niet wat ik, zeker niet wat ik voor mijn kinderen wil. Hoe reageer want je? Want die zien natuurlijk, kinderen zien het aan hun moeder, die zien wat er gebeurt. Ja. Die weten ook van die huurachtstand, die weten dus wat er mogelijk boven hun en jouw hoofd hangt, of niet? Nou, dat wisten ze vanaf woensdagavond. Oké, okay, eerder niet? Eerder niet, wel van de schulden en uh, dat soort dingen, maar niet dat het zo nijpend was dat dit. Kon gaan gebeuren. En Natalie, waar, waarom heb je niet eerder veel. Hè, je vertelde van vorige week. Nou, we hebben nog geprobeerd tussen maandag en vrijdag. van alles te regelen. met hulp, hè, juist omdat er minderjarige kinderen zijn. Heb je niet veel eerder hulp gezocht? Jawel, ik heb wel ja. eerder hulp gezocht. Ik um, ben begonnen met een schuldsaneringstraject. Uh, ja. En. Um, ja, dat is ook heel erg moeilijk. Als je dat in je eentje moet doen, is dat gewoon heel erg moeilijk. Had je daar onvoldoende hulp bij om, om die trajecten te lopen, zou ik maar zeggen? Om het voor elkaar te boksen? Um, als ik het vergelijk met de hulp die ik op dit moment heb, sinds begin december, um, ja, dat had ik toen niet. En um, voor mij is de hulpverlening die nu is, wel heel belangrijk. Nou, dan zie je nu bij familie even tijdelijk. Ja. Maar dan ga je weer weg? Of moet je weer weg? Hoe zit dat? Ja, dat is. Dat is... Het was de keuze om uh, vrijdag uh, met een tasje bij je eigen voordeur te gaan staan. Of toch eventjes bij je uh, familie. Maar dat is niet iets wat nou ja, stand houdt of, of lang kan duren. Oké, okay, dan moet je gaat. daar zo weg. Waar ga je dan heen? Ik heb geen idee. Ik heb nu geen idee. Het zou waarschijnlijk... Uh, het zou opvang moeten worden. Maar uh, nou ja, gisteren is daar ook nog over gebeld. Wachtlijsten zijn lang. Er kan ook geen indicatie gegeven worden hoe lang iets gaat duren. Dus ik weet het niet. Zou je dat willen? Nee, willen wil je natuurlijk sowieso niet. Maar je, met je kinderen bij de opvang? Nee. Nee. Ik vind je er zo rustig onder. Ik zou helemaal... Ik heb een heel kloppend hart, kan ik je vertellen. Okay. Ja. Dat, kunnen we natuurlijk... ja, dat kan je eigenlijk wel horen als je de microfoon erop ja. had. Even over die wachtlijst. Ik heb aan de telefoon voorzitter Jan Laurier... van de Stichting Federatie Opvang Nederland. En mondvol, mond vol. Zeg maar de, de, de belangenorganisatie voor zo'n 75 instellingen... Voor van maatschappelijke opvang. Laurier, goedenavond. Goedenavond. Hoeveel kinderen zitten er in de opvang in Nederland? Uh, nou, als je kijkt naar het aantal mensen... wat wij uh, jaarlijks een beroep doen... tot onze diensten van uh, aan onze instellingen... en dan kijk ik even naar maatschappelijke opvang... en vrouwenopvang... dan zijn dat een kleine 70.000. Dan praat je dus ongeveer over de omvang van een stad als... Uh, Gouda, daarvan zijn een kleine 60.000 uh, mensen komen in de maatschappelijke uh, opvang terecht. En van die 60.000 zijn er zo'n 26 jongeren onder de, 18, uh, onder de 18 jaar. En Nathalie zegt net: uh, ik heb contact gehad met de opvang, maar er zijn grote wachtlijsten. Nemen die wachtlijsten inmiddels toe? Uh, ja, wij constateren wat mevrouw meemaakt constateren we eigenlijk al vanaf 2011-2012. We hebben ook in 2012, zoals dat zo mooi heet, een klikscan uh, uh, gehouden onder onze leden... om te kijken of het aantal gezinnen in de opvang op daadwerkelijk uh, toenam. Daar kwam uit dat het merendeel van, uh, van onze organisaties uh, die we bevraagd hebben... dat ook inderdaad uh, constateren. En laat ik zeggen, daar doet zich dan het knelpunt uh, voor... dat de accommodaties natuurlijk wel geschikt moeten zijn... om ook gezinnen op, uh, op te vangen. En in die kruksken, en dat hebben we naar aanleiding daarvan ook naar buiten gebracht... moeten wij ook zien dat er dus mensen op een wachthuis worden geplaatst... of niet direct geplaatst kunnen worden... omdat gewoon de opvang vol zit. Maar nou even gewoon onder ons. Minderjarige kinderen, die horen toch niet in zo'n opvang thuis? Helemaal mee eens helemaal mee eens. Wij bepleiten, we pleiten er ook altijd van probeer nou te voorkomen dat die uitzettingen er zijn. Zorg dat er uh, vroeg, uh, vroeg ingegrepen uh, ingegrepen wordt door middel van goede sculptionering. zorg daar dat daar geen, uh, geen wachtlijsten zijn. Dat is één. En twee, als mensen dan uiteindelijk toch het huis uit uh, uh, worden gezet... Door, door de corporatie of door de particuliere figuurder... zorg dan zo snel mogelijk dat die in een normale huissituatie terechtkomen. Want voor kinderen is het natuurlijk een traumatische uh, ervaring... Een breuk met hun vertrouwde omgeving. En vaak is er natuurlijk al heel wat aan vooraf gegaan. Heel wat spanning, want die financiële problemen hebben zich uh, van tevoren opgebouwd. Meneer ja, Lurie, ja, de, ja. Ik, snap, ik snap u. De, maar he, dat is allemaal preventief. Dat zou allemaal moeten. Maar het gebeurt niet. Het aantal huisuitzettingen neemt toe. Ik geloof dat er vorig jaar 6750 waren. Het worden er steeds meer. Uh, dus ja. je, je kan van alles willen. Maar als minderjarige kinderen, als we het nou met elkaar eens zijn... dat ze niet in zo'n opvang thuis horen, wat dan wel, he, als ze toch het huis uit worden gezet? Je kan toch moeilijk met kinderen onder de brug gaan slapen? Nee, dat, dat, dat klopt. En dat is ook de reden waarom wij zeggen... van stel voldoende huizen beschikbaar waarin waar het mensen dan in ieder geval dan niet met, met begeleiding, met een financiële begeleiding, waar ze kunnen gaan wonen en hoe moet die huizen ter beschikking, beschik moet de gemeente ter beschikking stellen waar uh, iemand voor de hand is? corporaties, soms zijn corporaties daar uh, uh, uh, daar ook toe, uh, toe bereid. Blijf, dus dus blijf, blijf even hangen, vraag, vraag even aan Nathalie uh, had de corporatie niet een uh, andere veel goedkopere woning voor jou? weet ik niet zou je eens bellen? Nou, oh, misschien. In de bus ook Barend Romboud van Bureau Frontline Rotterdam. Wat is Bureau Frontline Rotterdam? Bureau Frontline is een klein gemeentelijk bureau. En wij werken vooral in de, nou ja, mag niet meer zeggen, maar achterstandswijken. En proberen daar sociale problematiek aan te pakken. Waar mag je dat niet meer zeggen, achterstandswijken? Ja, altijd uh, groeiewijken of prachtwijken. Of, uh, maar ik vind het nog steeds achterstandswijken. zijn gewoon, zullen we het gewoon zo noemen? Achterstandswijken, ja, klaar ja. uit. Ja. Ja. Uh, jij maakt ongetwijfeld vaker mee, hè? gezinnen die uit hun huis worden gezet? Ja, bijna wekelijks. Bijna wekelijks. Ja. En. Ik hoef denk ik niet te vragen of jij vindt dat minderjarige kinderen... op dit soort opvangplekken terecht moeten komen. Nee, ik, ik vind natuurlijk wel dat iedereen de huur moet betalen... maar ik vind sowieso dat we moeten stoppen met uh, minderjarige, minderjarige kinderen... uit de huis te ja, maar even, Wacht even, dat is Baard. Als ja. Baard mag zeggen... De volksopinie is natuurlijk, die opvangplekken daar horen kinderen niet in. En dat vindt eigenlijk ook iedereen. Want daar zitten ook verslaafden en daar zitten ook psychiatrische patiënten. Klopt dat trouwens? Dat die daar uh, niet in alle opvang. Niet in alle opvang? Nee, er zijn wel speciale plekken. Maar daarom zijn er ook hele lange wachtlijsten. Want in de gemiddelde, uh, uh, zeg maar, uh, gemiddelde opvang, daar zit alles door elkaar. Ik hoorde het net uh, al zeggen door uh, Jan Laurier. Voor kinderen een traumatische ervaring. Ik sprak Nathalie even voor de uitzending. Die zei: Ja, voor kinderen, natuurlijk, mijn kinderen, natuurlijk een enorm trauma. Dus wat gebeurt er later met ze? Wat, wat zijn eigenlijk de nadelige gevolgen? het trauma is ook zo'n uh, containerterm. Nou ja, je kan sowieso bedenken dat een kind uh, een jaar onderwijs verliest. Dat kost ook een heleboel geld. Uh, een jaar later gaat werken, dat kost ook geld. Uh, uiteindelijk uh, de gerechtelijke kosten zijn hoog, ook voor de woningcorporatie. Dus al met al zijn er heel veel kosten. Maar los van die kosten, even naar die kinderen. Ja. Want dat het veel kost, dat snap ik wel. Nee, maar, maar je bent dus een jaar onderwijs kwijt. En je wordt uit je vertrouwde omgeving gehaald. Je moet nog maar afwachten of je op hetzelfde niveau in het onderwijs terug kan. Kinderen lopen allerlei trauma's op. En ja, er is moeilijk in te schatten hoe ernstig die zijn. Sommige kinderen zijn, die stappen daar misschien wat makkelijker overheen. En andere kinderen die komen bij een psycholoog of psychiater terecht. Gebeuren die huisuitzettingen ook bij hele jonge kinderen? Gebeurt ook bij hele jonge kinderen. En hoe jong? Nou ja, net geboren. Net geboren en dan gewoon een ja. huis uit? Nou ja, omdat uh, er wordt eigenlijk niet zo gekeken naar uh, wie wonen er nu en wat is aan de hand. En dat is denk ik een van de dingen die we wel zouden moeten doen. En ik denk dat er best goede oplossingen zijn. Hè. Uiteindelijk moet iedereen nu weer betalen. Maar als je een goede samenwerking hebt tussen de gemeente, hulpverlening en instanties, die, uh, zoals woningcorporaties, dan... Dan is er heel veel mogelijk. En dan loopt het helemaal niet zo enorm hoog op. Want ik denk dat mevrouw ook veel buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten ja. heeft. Uh, waarmee iemand eigenlijk verder de in intrapt. Onnodig. Want als je eerder met een aanbod komt. Mevrouw heeft een kennelijk te dure woning. Zou de woningcoöperatie ook zeggen van. Mevrouw, wat denkt u ervan als u naar een goedkopere woning verhuist? Nathalie, Suggestie? Goedkopere woning? Daar gaan we weer hè? Woningcorporatie, Je had dat moeten zeggen. Misschien gemeente of andere instanties. Als je romboud hoort, dan denk je... hé, hey, Als alles nou samenwerkt... en we kijken niet alleen maar naar dat eenduidige ja, ik schuld... Denk dat, dat heel belangrijk is. De, de samenwerking tussen alle heb jij nou organisaties. Vol, heb jij nou te gevoel dat er alleen naar je schuld werd gekeken... of dat er ook naar je gezin werd gekeken? Ik denk dat voor een verhuurder de huurschuld telt. Dat denk ik. Punt. Punt, ja. En of jij dan nog vier kinderen hebt rondlopen, zwa. Ja. Home of? Nou, dat is niet altijd zo. Hè? Dus wij hebben vaak contact met verhuurders. Als er eenmaal een gerechtelijke procedure is, dan is er geen stop in aan. Maar voor die tijd zijn er ook uh, genoeg directeuren van woningcorporaties waar je uh, zaken mee kan doen. En bijvoorbeeld in IJsselmonden hebben we een project. Er zijn nauwelijks huisuitzettingen. We werken goed samen met woningcorporaties. Dus daarom zeg ik, als die samenwerking er is, maar er moet er ook wel een medewerking zijn van, van uh, mevrouw bijvoorbeeld. Hè? Die zegt ik wil ook meewerken om te zorgen dat ik uiteindelijk de huur wel betaalt. Dan uh, noemen wij de, de zachte kant of uh, zeg maar de, de, het maakwerk, dan is er gewoon veel mogelijk. En wat voor medewerking, wat je zegt, er moet medewerking zijn... van bijvoorbeeld Nathalie, het gaat natuurlijk niet alleen maar om Nathalie... maar wat, wat, hoe moet ik me dat voorstellen? Ja, Soms hebben mensen, uh, Nou, u, u zei het zelf al... Hè, het kost heel veel moeite als je in een schuldsaneringstraject uh, zit... want je moet drie jaar lang echt heel zuinig aan doen. Als je helemaal geen hulp daarbij hebt... Is het bijna onmogelijk om dat uh, vol te maken. Dus mensen, ja, wij zeggen, we gaan de fout in. Nee, uh, het is gewoon onwijs moeilijk om dat te doen. Als er goede hulpverlening is, dan houdt die mevrouw dat waarschijnlijk wel voor. Want er zijn allerlei fondsen. Dus kinderen kunnen met vakantie. Er uh, zijn, zijn verjaardagsfondsen, nou noem maar op. Waardoor mevrouw haar kinderen toch een normaal bestaan kan geven. Nathalie, ik kan me ook voorstellen dat het mensen zijn die luisteren en die zeggen: ja, luister eens. Um, je bent moeder, je hebt de verantwoordelijkheid voor vier kinderen. Dan laat ik het nou eens even heel hard zeggen. Je, je, je wil huisvesting voor jou en je vier kinderen. Maar je kan het eigenlijk gewoon niet aan. Het lukt je gewoon niet. Je kan feitelijk op die manier niet voor ze zorgen. En dat is dus gewoon jouw schuld. Als ik dat zeg, wat zeg je dan? Ik zeg dat het niet zo is, want ik kan heel goed voor mijn kinderen zorgen. Um... Kan je je voorstellen dat mensen zitten te luisteren... en denken, ja, maar waarom heeft ze dan niet uh, Sintje zo bij elkaar gesprokkeld... en zoveel hulp gezocht, dat, dat, dat, dat, dat jij met je kinderen daar kunnen blijven wonen? Als je echt jarenlang al um, met schulden leeft... dan wordt het gewoon steeds moeilijker... als je uh, ja, geen goede hulpverlening erbij hebt... Als ik um, een maand geleden of uh, een half jaar geleden uh, de mensen had gehad die zich er nu wel mee gingen bemoeien tussen aanhalingstekens, dan was dit waarschijnlijk niet gebeurd. Nou kan je natuurlijk ook denken, die kinderen moeten maar een tijd naar een pleeggezin. Dat zou je kunnen denken, ja. En ik denk het even, wat zeg je dan? Um, nou, dat lijkt me verschrikkelijk. Dat lijkt mij ook verschrikkelijk, ja, daar ga ik Nee, het in. lijkt me echt verschrikkelijk. Maar ja. zou dat tijdelijk een oplossing kunnen zijn? Zou dat acceptabel zijn voor je? Zeg, ik wil gewoon bij mijn kinderen blijven. Nou, mijn enige doel nu is om uh, de basis waar mijn kinderen recht op hebben... en daar behoort een huis bij, om dat weer te kunnen verkrijgen. En uh, als ik daarvoor bepaalde keuzes moet maken voor hun... ja, dan, dan zal iets moeten, maar dat is... Ja, ook dat is eigenlijk een, een kiezen tussen twee kwaden. Maar het erom het is zo'n pleeggezin een oplossing? Nee, nee, nee, daar moeten we zeker niet aan beginnen. Uh, want die vraag aan die moeder, kan jij je kinderen missen? Maar je moet aan die kinderen vragen, kan jij je moeder missen? En dan zeggen die kinderen nee. Nee, en dat moeten nee. we dus niet doen. En ik vind het eigenlijk al, hè, wat, wat iedereen eigenlijk vindt... zet geen minderjarige kinderen op straat. Als je dan ook nog aan die kinderen gaat vragen om afstand te doen van hun moeder... ja, dat is bijna onmenselijk, daar moeten we niet aan beginnen. Die kinderen hebben al een trauma... En dan ze alleen maar, levert het alleen maar heel veel grote trauma op. Je zegt het al, zet geen minderjarige kinderen op straat. Er zijn politieke partijen die pleiten voor een verbod op huisuitzetting. Als er kleine kinderen of minderjarige kinderen in het geding zijn. Uh, zou dat niet gewoon moeten worden ingevoerd? Ja, ik denk dat, je, dat, het, dat het zo ingevoerd moet worden dat je de harde kant laat bestaan. Hè? Dus als mensen echt helemaal niet willen of geen enkele vorm van hulp accepteren... dan moet je zeggen, nou ja, uiteindelijk is het maar de harde kant als ik deze mevrouw hier zit. Dus dat er geen sprake van. Mevrouw wil gewoon hulp hebben. En eh, dan kan je ook heel veel kosten besparen in het begin. Dan lopen de schulden voor mevrouw helemaal niet zo hoog op. En dan uh, kan je het, inderdaad het verbod handhaven om minderjarige kinderen op straat te zetten. En ik zou het echt een, een politiek statement vinden om het echt te doen. Ja. Waarvan acte? Dus je zegt eigenlijk twee dingen. Je hebt, je hebt de harde kant: hè? mensen die stelselmatig huurachterstanden hebben. en die niet te bereiken zijn met hulpverlening, die niet willen. die moet je niet pemperen, die moet je. Wel degelijk hard aanpakken en die moeten er dan uit, want het is dan eigen schuld, dikke bult. Nou ja, en dan ja? toch nog rekening houden met kinderen, want dat ja. kan niet anders. Die ook, kinderen ook, als, ook, ja. die harde. ook die harde. Ja, omdat je uh, dan moet je toch weer daar een oplossing zoeken, omdat die kinderen niet de dupe mogen worden van uh, dat de moeder schulden maakt. Dat mag dus nooit. Ook niet uh, de vader natuurlijk. Dus eigenlijk nuanceer jezelf een beetje, zegt zachte kant sowieso en die harde kant eigenlijk ook. Ja, maar de harde kant mag je iets meer druk uitoefenen. Want uiteindelijk moet het wel zo zijn dat iedereen zoveel mogelijk de huur betaalt. Alleen, wat, wat moet die druk dan zijn? Nou, dat je mensen voor de keuze stelt. En je kan ook zeggen, ik ga bijvoorbeeld de kinderen in Natura een aantal dingen geven. Zonder dat de moeder een centje heeft om te roken of te drinken of wat dan ook. Dus je kan best een beetje druk zetten als mensen gewoon overigens meewerken. En structureel te weinig geld hebben om de huur te betalen. Dan moet je zorgen dat ze een andere woning krijgen. Liefst in dezelfde wijk. De kinderen naar dezelfde school blijven kunnen. enzovoort enzovoort. Moet allemaal in de buurt blijven. Natalie, hoe hoog was je huur eigenlijk? Bedenk ik me opeens. Uh, meer dan 700. Meer dan 700. De, de vrije sector dus. Huur. Nou, dan moet ik, nee, dat moet ik dan heel even herstellen. Nee. Je hebt een kale huur. En, okay. ja, dus en mijn kale huur was uh, minder, want ik, ik heb huurtoeslag ontvangen. En wat zou je ja. kunnen betalen? Nu? Ja. Nou, nu uh, bijzonder weinig, denk ik, op dit moment. En wat is bijzonder weinig? Uh, kan ik niet op antwoorden. Ik weet dat niet, omdat uh, ook mijn hele financiële kwestie uitgezocht gaat worden... Oké, okay, en dan komt duidelijk naar voren, hé, hey, ja. jij kan zoveel kwijt aan huur, ja. zoveel aan levensonderhoud, et cetera. Is dat ook de manier waarop bureau frontline werkt? Ja. Kijken naar de hele situatie. A natuurlijk het geld, maar B ook het gezin. Alle dingen die daarbij komen. Werken jullie op die manier? Ja, uiteraard. Want anders dan, dan heb je allemaal sub-optimale oplossingen. Mensen wordt bijvoorbeeld de verzekering niet meegeteld. Die komt dan één keer per jaar en mensen zitten opnieuw in de schuld. Dus je moet in één keer goed doen. Uh, je kan ook met de woningcoöperatie. Stel nou dat iemand 50 euro huur niet kan betalen. Zou je ook eens kunnen bedenken met een woningcoöperatie... moeten we al die kosten maken... Voor die 50 euro dan, in de dat maand. Dat zit ik ook wel eens te bedenken. Hè? Om, die, ja. om, om het te krijgen ben je waarschijnlijk acht keer zoveel kwijt. als nou, ja, 15.000 euro kost de huuruitzetting. Okay. Een huisuitzetting voor de woningcorporatie. Dus dat is heel wat keertjes 50 euro. Maar je moet wel een goede deal sluiten met mevrouw. En mevrouw werkt. Wil meer werken. En dan kan je ook zeggen. Nou, je betaalt nu even een paar maandjes of een half jaar te weinig huur. Maar straks gaan we dat op een of andere manier inlopen. Als u, de economische kiezers gaat een beetje over. En mevrouw kan misschien meer gaan werken. Steeds meer huisuitzettingen. De Nathalieën zei net, eh, dat kan je niet horen, maar een hard bonst. Hm. Um, nou is het 1 juli zo direct, dus over een paar maanden. Hoe ziet jouw leven er dan uit? Dan hoop ik te kunnen zeggen dat ik uh, de financiële kwestie uh, op orde heb. Met hulp nogmaals. Um, en dat er een huis is. Ben je optimistisch? Dat verandert per uur. En soms per minuut. En nu is het 1 voor half negen. Wat is het nu? Twijfelachtig. Twijfelachtig. Ja. Barend, kan je haar optimistisch maken? Nou ja, ik zou best even naar willen kijken. Maar er is één probleem. We zitten in Rotterdam. Maar ik wil best voor u een uitzondering maken. En even met andere hulpverleners kijken wat er dan uh, moet uh, gebeuren. Ook even met de woningcoöperatie nog uh, contact opnemen. Kijken of er iets te regelen is. In ieder geval in de zin van een soort andere woning. Uh, of bij een andere woningcoöperatie, of in Rotterdam. Uh, maar goed, uh, het is een algemeen en groot probleem. En er moet dus maatschappelijk iets gebeuren. Ook met in die overleggen en die samenwerking gemeente, woning, coöperatie, hulpverlening. En zo maken wij bij 1 op straat toch nog een hele kleine deal. Maar daar bent u als luisteraar geen getuige meer van. Want wij zijn over een halve minuut uit de eten. Morgen is 1 op straat er weer met een merkwaardig verhaal. Verhaal van een man die tot twee keer toe in zijn eigen huis is opgepakt vanwege wietkweek. Dan zou je zeggen dat is terecht, hè, want dat mag niet. Maar die man gebruikte wiet medicinaal, op doktersadvies dus. Uh, maar zijn buren zijn de geluidsoverlast in de stank zat. En dus staat hij morgen voor de rechter. Zometeen in twee Dingen praat Govert van Brakel met kolonel Joost de over de internationale militaire missie in Mali, waar hij volgende maand namens Nederland naartoe gaat. Gevaarlijk. Hoe bereidt hij zich voor? Maar nu eerst het nieuws met Nanette Wel. Dit is Radio 1.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 En in het westen van Birma zijn de afgelopen week zeker 40 islamitische dorpelingen met messen en kapmessen gedood door boeddhisten. Er worden ook nog mensen vermist. De Verenigde Naties spreken van een massaslachting. De regering van Birma ontkent dat er zo'n aanval is geweest. De feiten zouden verkeerd zijn weergegeven. Dat waren de hoofdpunten van het nieuws. Radio 1: Max. Dan kom je tot twee dingen. Two Ik heb eigenlijk maar twee dingen. Twee dingen. Met Godverd van Bakel. Goedenavond. Hij gaat naar Mali. Binnenkort in Afrika, West-Afrika. Voor de VN op missie. Kolonel der mariniers Joost De Wolf. Meneer De Wolf, fijn dat u er bent. In volle ornaat uh, zie ik. En, uh, hoe, noemen, hoe noemt u dat? Dat uh, uniform. Ja, het heet het Barathea. Maar over het algemeen noemen wij, uh, noem ik, noemen wij dat meer het kerstbomenpak. <laughs> Met uh, veel. Uh, Toeters en bellen zou ik zeggen, ja, strikjes, lintjes, parachutesprongen, hebt u ook gedaan? Ja, parachutespringen. Eigenlijk alle dingen die een, die een officier van de mariniers normaal doet. Commandoopleiding, parachutespringen, dat soort dingen. Ja. En uh, is dit een droom, die missie in Mali voor u om daar naartoe te gaan, die uitkomt? Ja, het is dus misschien een beetje gek voor mensen in de thuis om dat te horen, maar het, het is absoluut het geval. Ik vind het hartstikke mooi, ik vind het een geweldige eer dat ik het überhaupt mag doen. En uh, ja, ik, ik ga dus ook met heel veel plezier. Uh, dit in tegenstelling tot mijn vriendin die daar iets anders over denkt. Ja, maar... wat vindt zij? Nou, die vindt het met name vooral wat lang. Ik ga voor een jaar. Dus het, uh, dat is ja. natuurlijk nogal lang. En, uh, daar vind, daar vindt ze, heeft ze ook wel een mening over. Maar ze gunt het mij echt van harte. In twee dingen te gast. Uh, Koronel Joost de Wolf, tweede man van de VN-missie in Mali. Wanneer vertrekt u? Nou, ik denk uh, zo ongeveer in de tweede week van maart. Dat zou ook de eerste week kunnen worden, maar zoiets gaat het worden. Ja, en hoe bereidt u zich daarop voor? Nou, er zijn een hoop dingen die je van tevoren moet doen. Er zijn een aantal verplichte dingen die, uh, die, die eigenlijk iedere militair moet doen, maar die je er nog even aan moet scherpen. Ook alle basale dingen, dus je moet nog even naar je tanden laten kijken en even checken of je alle vaccinaties wel hebt gehad. En je moet je natuurlijk behoorlijk inlezen. Uh, zoals u net al heeft aangegeven, krijg ik een hele stevige baan. Dus daar, daar, ja, daar zou je toch wel even voor moeten inlezen... voordat je, ja, voordat je überhaupt kan overnemen daar. Want u hebt uh, nog één man boven u bij die missie? Ja, Als u nou, daar bent? Nou, dat, dat is een be daar overschat u het een heel klein beetje. Nee, er is een, een baas, een militaire baas. Die heet de force commander. Dat is een Rwandese generaal. Uh, die heeft een tweede man. Uh, dat is een Nigerijnse generaal. Uh, dan is er nog een chefstaf. En daaronder dat val dat ik... Is. Oh ja. en, en ik ga alles wat te maken heeft met de militaire kant van, van de VN-missie oppakken. Ja, maar voor alle duidelijkheid, u gaat dus niet alleen over het Nederlandse VN-contingent... u gaat over alles wat aan VN-blauwhelmen rondloopt. Nou, dat zegt u heel goed. Daar ja. komt het op neer, ja. Hebt u nog tijd voor de dingen uit het nieuws? Nou, ja, natuurlijk heb ik daar de tijd voor. En ik moet eerlijk zeggen, als ik naar het nieuws kijk... de laatste tijd is er natuurlijk veel ellende... Uh, en dus concentreer ik me graag ook op de wat mooiste, positievere dingen. En een van de positieve dingen van, uh, van gisteren... was dat wel het, uh, het KWF wat 30.000 nieuwe, nieuwe donateurs heeft gekregen. Ja. Dat stemt me toch gewoon heel erg gelukkig. Ik vind ja. het heel goed. Ja, u, u lacht er ook bij, stralend. Uh, heeft dat nog een persoonlijk kantje dan? Ja, dat heeft natuurlijk een persoonlijk kantje. Ik denk dat voor heel veel mensen geldt. Dat ze uh, mensen hmm. kennen die uh, of lijden aan kanker... of uh, aan kanker zijn overleden. Nou, Mijn vriendin en ik hebben dat uh, van heel nabij... Uh, helaas mee moeten maken. En dat is natuurlijk verschrikkelijk. Dus uh, als we een organisatie hebben die zich, die zich uh, bewezen heeft... en die er ook echt wat aan kan doen... Ja, dan moeten we die natuurlijk steunen. Ja, dat is één ding uh, uit het nieuws. Dit programma heet Twee Dingen. Dit programma van Max. Dus uh, wat is het tweede ding? Ja, het tweede ding heeft te maken met uh, de Eerste Wereldoorlog. Iets wat in Nederland wellicht iets minder speelt... dan, uh, ja. dan, dan in dus on onze omrege, omliggende landen. Uh, dit gaat over België waar in België nu over gedacht wordt om uh, de Belgische soldaten... die in Nederland geïnterneerd waren in de Eerste Wereldoorlog... om die eerherstel te gaan geven. Want die werden in België gezien als deserteurs. Ja, wat, en, en zij waren in feite geen deserteurs... maar ze kwamen, ze kwamen niet uit het uitwijkland Nederland. Konden ze niet verder? Ja, nou, wij als Nederland waren op dat moment neutraal... En dus hebben we de Belgische soldaten moeten ontwapenen en interneren. Nou, in het begin was dat in onder erbarmelijke omstandigheden, heb ik begrepen. En later zijn de omstandigheden wel verbeterd. Maar het ging toch om, om vrij veel mensen, om meer dan 30.000. Ja. Uh, Philippe van Nootrieven, goedenavond. Goedenavond. Fotograaf, auteur, u schreef een boek over de laatste overlevenden van de Wereldoorlog I. Overlevenden in België, hè? Inderdaad, ja. uh, Mensen die kent waren tijdens de Eerste Wereldoorlog. Ja, en uh, nu is er in België een beweging op gang gekomen. Er uh, is een commissie in het leven geroepen. die uh, gaat onderzoeken of die Belgische deserteurs. want je moet het tussen aanhalingstekens zetten, het woord deserteur. of die niet voor eerherstel in aanmerking uh, uh, komen. Op wiens verzoek gebeurt ja. dat? Inderdaad, um, het is zo, het is een beetje tweeledig. Er is al een verzoek ingediend om uh, dus deserteurs die uh, gefusieerd geweest zijn. Dat ging om elf Belgische militairen, uh, waarvan er eigenlijk negen beschuldigd waren van uh, desertie. En nu is er een aanvraag ingediend om vooralsnog eerherstel te verlenen aan al die duizenden Belgische militairen... die de oorlog doorgebracht hebben in de Nederlandse interneringskampen. Ja, want ze mochten Nederland niet meer uit. Hè? Ze zijn hier opgevangen, ze zijn hier naartoe gekomen... om uiteindelijk wilden ze via Nederland en Groot-Brittannië... terug naar het IJzerfront in België. Dat was hun, hun route doorgaan. Ja, klopt. Uh, vooral, voornamelijk na de val van Antwerpen op 10 oktober 14 ...hebben uh, zich zeer veel, mijn schat, in de 30.000 ja. Belgische militairen gemengd... ...onder de vluchtende burgerbevolking. Nederland was uh, neutraal. Dus die soldaten dachten, eens we in Nederland zijn, proberen we ja. om dan via... Engeland, Frankrijk, zo het uh, ijzerfront uh, terug, ja. te, v, uh, terug te... Terug te gaan rijken. naar de oorlog. Heeft het ze dwars gezeten na die, die wereldoorlog... Dat ze, dat ze zo werden bestempeld? Uh, zeker en vast. Uh, ten eerste hadden die mensen uh, gereageerd. Er zaten zeer veel vrijwilligers tussen... aan de oproep uh, van uh, de toenmalige koning Albert I... Um, na de oorlog um, werden ze beschouwd als deserteurs. Uh, heel wat van die mensen zijn voor de krijgsraad uh, moeten verschijnen. En bij gevolg hebben zij ook nooit een, uh, ja, een vorm van financiële compensatie... een oorlogspensioen uh, of zo genoten. Ja. Zeg maar, die mensen zijn nu allemaal overleden. Is dit een kwestie die nog in België leeft? Uh, spreekt die aan... Uh, toch ook minder. Uh, ik ben eigenlijk verheugd. Het is een beetje ambigu. Uh, enerzijds denk ik verdorie heeft het 96 jaar moeten duren. 96 jaar na de wapenstoelstand uh, vooraleer daar echt iets voor wordt ondernomen. Anderzijds ben ik uh, verheugd dat dit gedaan wordt. Want uh, door de interviews die ik bij die allerlaatste getuigen gedaan heb... Uh, er waren meerdere mensen die dus een vader of familie hadden ja. die in die interneringskampen verbleven hebben. Ja. En dat heeft toch lang uh, bij die families, uh, ja, dat, dat heeft ja. Die, die, die mensen toch uh, inderdaad zeer veel pijn ja. gedaan. Ik dank u voor uw onderbouwing van het nieuwsfeit van onze gast vanavond, meneer De Wolf, die naar Mali gaat voor de VN. Dank u wel, Filip van Noetrieven. Max. Twee dingen. Met Govert van Bakel. En vooral met meneer Joost De Wolf, kolonel. Hij gaat voor de VN straks naar Mali. Weet u, meneer De Wolf, wat u daar te wachten staat? Nou, een beetje wel, want ik, uh, ik wil niet meteen zeggen dat ik het land heel goed ken... maar ik ben, ik ben er toch wel nu een aantal keren geweest. Uh, eerder met, uh, met de Fransen, want ik heb een tijdje bij, uh, bij, de, bij, de Franse, bij de Franse marine en het Franse leger mogen dienen... Uh, en toen ben ik al een aantal keren daar geweest. En, uh, en laatst ook een paar keer op verkenning. Keer, een paar keer voor een paar weken uh, in, in Mali. Dus ik, ik ken het land een heel klein beetje. Ik heb met een aantal mensen gesproken. Zowel in Bamako als in het noorden. Bamako is de hoofdstad, hè? Ja, ja Bamako ligt een zuiden. beetje in het zuiden. Ja. Dat subtropisch is, by the way. Oh ja. En in het noorden, daar is het uh, klimaat veel minder aantrekkelijk. Uh, dat is uh, niet het gebied om je vakantie te plannen. Uh, dus het gebied van uh, Gao. Uh, droog kreeg... en door, hè, las Deel, ik. Ja, nou, met name noord van Gao wordt het echt heel, heel droog en door uh, is het meer woestijnklimaat. Ja. Maar ik las ook een gebied zo groot als Frankrijk. Alleen dat noorden al? Ja, alleen dat noorden. Het, uh, ja. Mali is twee keer zo groot als, uh, als Frankrijk, of 33 keer zo groot als Nederland. Het oh. is echt enorm. Uh, ja, dat wil ook meteen zeggen de hoeveelheid, uh, hoeveelheid militairen die we daar gaan inzetten. 11.000. Ja, dat, is, dat klinkt als heel veel. Nee, maar, maar op zo'n is... groot gebied is hoe, het niet zoveel. Nou, u bent ook van de planning, hoe ga je dat doen? Nou ja, de, het, onze taak is met name het beschermen van de bevolkingscentra. Daar draait het met name om. Nou, een van de grote voordelen, en dat, u, u, u weet dat net zo goed als ik natuurlijk. Als je in een woestijngebied komt, ja, dan zijn er veel, vrij weinig bevolkingscentra. Uh, ja. Mensen wonen daar over het algemeen niet zo geconcentreerd. Ja, je kan heel wat kilometers aftrekken, wil u zeggen, van dat totaal. Ja, precies. Ja. Ja, precies. Daar komt het op neer. Ja. Uh, dus het gaat dan met name als je in het noorden kijkt, zijn er een paar, paar steden, stadjes die, uh, die je goed moet beschermen. En daar zullen we ons ook op concentreren in het, in het begin. Want in het noorden, daar, uh, daar, daar, daar zitten echte problemen. Daar is het wat minder goed geregeld. Ja, u krijgt ongetwijfeld heel veel, uh, heel veel adviezen. En wij leggen er één gratis naast. De Wijze raad. Die wijze raad die komt van een bekende, de oud-minister voor ontwikkelingssamenwerking, Jan Pronk, begaan met de wereld en zeker met, met Afrika. Hij is met Zuid-Soedan Zuid bezig geweest, daar in de kop van Afrika. Maar waar is hij niet in Afrika mee bezig geweest? En hij heeft, hij heeft dit voor wijze raad aan uw adres. Mali is een, een prachtig land. De Sahara, daar beneden een Sahel-achtig landschap, Savanne. Ten zuiden daarvan het tropisch bos... Het is een uh, land met verschillende culturen, schitterende oude steden. Uh, bekend is natuurlijk Timbuktu, maar er zijn er uh, meer, Segou en andere. En dat laat ook zien dat er oude beschavingen zijn. Een van de belangrijkste uh, gebeurtenissen die ik heb meegemaakt... ...vond plaats in het begin van de jaren negentig. Uh, er was oorlog. Er is toen vrede tot stand gekomen... En die vrede is bezegeld met een, um, wat dan heette, een vreugdevuur. Een vredesvuur, flam de la paix. Alle wapens werden toen verbrand. En het werd een verbroedering tussen de mensen uit het zuiden en de mensen in het noorden. Het heeft lang stand gehouden. Ik was er ook bij aanwezig. Je moet er heel goed van bewust zijn dat je gast bent. Je denkt dat je het beter weet, dat is helemaal niet het geval. Uh, men kent de eigen samenleving veel beter dan wij als buitenlanders die uh, een paar jaar even langskomen. Dus luister, want zodra je mensen het, uh, de indruk geeft dat je hun eigen opvatting, hun eigen cultuur, hun eigen tradities niet respecteert, dan uh, is je positie verzwakt en dan kan je niet een goede vredesmissie zijn. De wijze raad van Jan Pronk zit er nog iets bij, uh, meneer De Wolf... waarvan u zegt, nou, dat wist ik echt niet. Nou, nee, maar ik denk dat met name de wijze raad meer luisteren dan praten, dat het heel nuttig is. Een mens heeft één mond en twee oren. Dus over het algemeen moet je twee keer zoveel luisteren... als dat je praat. Ja. Dus dat is op zich geen, geen verkeerde raad. Nee, maar uh, het heeft iets van... Uh, stel je dus niet op als koloniaal die vertelt hoe het hier verder moet. Uh, uh, u moet echt, uh, ja, ondergeschikt zijn aan... Uh, aan de bevolking als het ware. Nou, dat is ook, ook het doel. Want uh, we komen daarom de bevolking te beschermen. En het is natuurlijk niet zo dat wij daar komen dat, uh, dat wij daar zijn voor onszelf. Nee, maar hoe luister je uh, naar talen die je niet kent? U zei net, ja, ik ben wel met de Frans op stap geweest. U spreekt ook Frans. Hè? Vloeiend en goed natuurlijk. Ja. En in Mali, uh, wat over Franse kolonie verstaan ze ook wel Frans, maar ook zoveel andere talen. Hoe gaat u dat taalverschil oplossen? Nou, binnen het Malinese leger zijn er, uh, zijn er tal van mensen die wel al die andere talen spreken. Dus daar kunnen we gebruik van maken. Uh, daarnaast kunnen we gebruik maken, en dat zal de hoofdmoot zijn hoor... van tolken die door de Verenigde Naties worden ingehuurd. Die worden op dit moment worden die uh, ingehuurd en die mogen wij dan uh, gebruiken gedurende onze operaties. Maar het was wel lastig communiceren. Ja, de, de bedoeling is dat we spreken in het Engels. Want dat is de taal van, uh, van de Verenigde Naties in, uh, in Mali. Uh, en dat we dus wij communiceren in het Engels. En zij communiceren voor ons. En er wordt nu gekeken of die tolken uh, aan de ene kant voldoen. Of ze goede, echt goede tolken zijn. Ja. En of we ze uh, binnen dit soort operaties ook wel kunnen gebruiken. Want er zit ook een stukje veiligheid aan vast. Ja. Want, want hoe bereidt u zich daarop voor? Op dat vraagstuk van de veiligheid. Want ik begrijp dat er heel veel milities zijn. Al-Qaeda-achtige groepen. Iedereen schiet. Uh, als je het chargeert op iedereen. Nou ja, het, het, er zijn natuurlijk gewapende groeperingen. Er zijn er, zijn er voldoende, uh, meer dan tien. Uh, en als je daarnaar kijkt, als je dat beeld zo, zo schetst... dan zou je, zou je denken dat iedereen op iedereen schiet. Uh, zo erg is het natuurlijk nou ook weer niet. Uh, de Fransen hebben, hebben ervoor gezorgd dat de echte angel... wel uit, uh, uit de kracht van met name die, uh, die terroristische groeperingen uh, weg is. Dat die, die is echt wel vertrokken. Maar er blijft natuurlijk een residu over, rest blijft over. Ja, daar moeten we wat aan gaan doen. En met name ervoor zorgen dat de bevolking beschermd wordt... tegen deze individuen. En dat de twee andere gedeeltes van de missie... en dat moeten we zeker niet vergeten... want er is ook een civiele missie die, die moet gaan zorgen... voor beter bestuur en het herstel van bestuur... In het, in het noorden van Mali. En er is een politiemissie die het justitiële... en juridische apparaat ja, weer op gaat wat zetten. Wat kent u de kern van het conflict daar? Wat, wat, wat, wat is daar aan de gang uh, waardoor de VN moet ingrijpen? Behalve dat die bevolking dus in, in zijn voort. Staan in zijn dagelijks leven en, en misschien wel in zijn persoonlijk leven wordt bedreigd? Nou ja, u moet het zo zien. Uh, toen Mali onafhankelijk werd, uh, waren er al, uh, al tegenstellingen tussen het noorden en het zuiden. Het heeft ook te maken met de bevolkingsgroepen. Uh, in het noorden zitten meer Torek-nomadenachtige uh, uh, mensen, in het zuiden uh, zijn, is er meer een Negroïde-bevolking die, uh, die meer uh, op landbouw gericht is. Die twee bevolkingsgroepen hebben elkaar nooit gelegen... en de Touareg hebben gedurende de tijd van 1960, de onafhankelijkheid tot nu... zijn ze regelmatig, in, uh, zijn ze regelmatig gaan rebelleren. Nou, dat is Vier keer is dat, heeft dat tot behoorlijke schermutselingen geleid. Maar de laatste keer, en dat is waar we het nu over praten... zijn daar tegelijkertijd ook uh, dji jihadisten, uh, terroristen, zijn, zijn meegekomen... Uh, samen met die Touareg. Nou, na verloop van tijd kregen die ruzie. Want de Touareg uh, vonden dat het invoeren van de sharia... Het is een limitische wetgeving. Ja, de, ja, het is niet ja. alleen dat, maar de, ook de, de, de manier waarop. Ja. Je moet zich voorstellen, toer, bij de Touareg is het bijvoorbeeld zo... dat de mannen zich, zich sluieren, de vrouwen niet. Uh, nou, in de sharia is het net andersom. Dat, dat, ja. dat botst al behoorlijk. Uh, daarna, daarnaast uh, is er met name in het noorden van Maidi... Uh, van, van, van, hebben die jihadisten behoorlijk huisgehouden. Uh, door, door direct uh, handen af te kappen, uh, mensen terecht te stellen. Ja, dat, dat kwam natuurlijk niet echt goed over. Ja. En uh, dus kregen de Turk en die jihadisten ruzie. Maar ja, dat zonder die jihadisten. En toen was er echt een probleem. Ja. Die jihadisten trokken door naar beneden, tot ver beneden de Niger. Dat tot ongeveer, ongeveer op, tot aan de hoofdstad, hè? Ja, tot vlakbij de ja. hoofdstad. En dat is het moment dat de Fransen hebben ingegrepen, heel fors. En in, uh, ja, in een hele korte tijd, en dat is militair gezien... een uiterst knappe operatie, die jihadisten uh, weer het land uit, ja. uh, uit hebben geduwd. Zeker, maar ik hoorde Jan Pronk net zeggen... Uh, wat, wat zei hij? Oh ja, de flamme de la paix. Alle wapens werden verbrand. Ja. Alle wapens. Nou ja, Stel eens dat het gebeurd is... Er komt weer zoveel in die tussentijd dat land binnen... blijkbaar, dat dit ja. weer opnieuw kan ontstaan. Nou ja, zoals u weet uh, had uh, Gaddafi, bijvoorbeeld kolonel Gaddafi... die had uh, nogal wat wapens. Uh, Touareg die, uh, die werkte deels voor hem. Voor Libië. Voor ja. Libië. En uh, ja, nu is, dat, is er een machtsvacuum in, in Libië. Dus wij denken dat een groot gedeelte van de wapens... waar die mensen nu over beschikken, daar wellicht vandaan ja. komen. Maar ja, en een ander gedeelte van, de, van, van die groeperingen is gerelieerd aan Al-Qaeda... Ja, die Goh. zitten nooit verlegen om wapens. En daar loopt u dadelijk tussendoor, met ja. 11.000 blauwhelmen. Hoe ja, hou precies. je het uit elkaar, hè? Nou, die blauwhelmen zullen denk ik wel lukken. Ja, uh, ja dat lukt wel. Nee. Ja, want toen zei die toe waar ik ook een blauwhelm helm op zet, Maar Nee, maar ja... Die, <laughs> dat is de makkelijkste truc. Dat is het makkelijkste. Maar ja, het, wat wij, waar we eerder last van hebben gehad... Ja. is dat mensen, uh, dat jihadisten weer uh, makkelijk opgingen in de bevolking. Dat ja. is daar ja. toch een stuk lastiger. Uh, de, de bevolking, ook in het noorden, is voor het grootste gedeelte negroïde, De Songrij-stam. Uh, uh, natuurlijk, tussen de Touareg zitten ook, uh, ook, uh, ook islamisten, jihadisten, Die zijn, zitten daar ook tussen. Maar het is wel een stuk lastiger om daar ja. uh, tussen weer, uh, weer op te lossen in de bevolking. Dat is niet zo makkelijk. François Lorijs, goedenavond. Goedenavond. Je komt al uh, zeker een jaar of twaalf in Mali, begrijp ik. Ja, dat is ja. Goed. Wat doe je daar? Ik werk voor een uh, ontwikkelingsorganisatie uh, die ICT in ontwikkeling uh, helpt integreren. Dat is mooi. I yeah. ICD heet. En je, en je bent getrouwd met een Malinese die, uh, die hier ja. in Nederland woont en werkt. Wat doet zij? Ja. Uh, ja. Nee, zij is gewoon uh, huisvrouw, zeg maar. Ja. Maar uh, ze woont hier een, uh, al een jaar, een jaar of acht in Nederland ja. inmiddels. En kun jij aan, aan uh, kolonel Joost de Wolf uitleggen wat, uh, wat daar de gewoonten zijn? Wat is nou een typisch Malinese gewoonte? Nou, ik denk. denk, denk een belangrijk aspect in de Malinese cultuur is. is de. eh. Uh, dus, eh. Uh, door de bevolkingsgroepen heen. lopen er. Um, uh, een soort van. Um, ja. Uh, familielijnen, zou ik kunnen zeggen. Niet. niet, niet uh, bloedlijnen, maar. Uh, cultuurlijnen. We hebben een aantal families. worden geacht met elkaar goed om te gaan. Um, dat zorgt voor. een. Ja, een sterk verband ook tussen de bevolkingsgroepen. En je hebt bijvoorbeeld, de, als je Keita heet... dan uh, ben je uh, aanverwant aan de diallo's. Dat zijn dan weer peuls. En dat betekent dat als je een diallo ja. tegenkomt... je hem uh, mag treiteren. Een beetje uh, uh, taquiné, zegt dat, dat in het Frans. Maar de kolonel oh, ja. Lacht, je weet het allemaal al. Die heeft er zoveel, ja. die hebben, of hebben jullie elkaar eerder gesproken? Nee, nee, dat niet, nee, nee. Dit, dit is natuurlijk een bekend gegeven, want het oh. is wel heel typisch voor de Malinese cultuur. Ja. En dat zorgt er wel voor dat er, dat, er, dat er een zeker verband is ook tussen de bevolkingsgroepen. Tussen de nou, het is inderdaad wel zo dat uh, tussen de Tuaregs en de, en de Zuidelingen uh, ja, is, is er een, een, een, een, ja, toch een diepe diep wantrouwen ja. al, al heel lang. En dat, uh, dat is alleen maar versterkt in de afgelopen jaren. Zou het ooit ja. goed komen, denk jij? Jawel, ik denk dat het kan, maar uh, ja, er zal nog wel een, enige tijd overheen gaan. Ja. En als je elkaar op straat tegenkomt, uh, wat, wat gebeurt er dan? Ik bedoel, ga je zeggen dan hallo en loop je door? Of hoe werkt dat? Nee, daar neem je uitgebreide tijd voor. Uh, je vraagt uh, naar het welzijn van de familie, je vraagt naar het welzijn van... Je vader, je moeder, je kinderen. Uh, mm. Er zijn een aantal aanspreekvormen voor. Uh, als, je, als je zegt bijvoorbeeld, uh, als iemand tegenkomt, zeg je Antje, goeiedag. En dan zegt de, de andere op die, die hoe gaat het met je familie? Mm. En dan zeg je ja, weer trost. Dat is dan, uh, ja, alles gaat goed. Nou, dat kan nog, nog even zo doorgaan. Uh, en als je dat, als je daaraan meedoet, ja dan. dan, dan, dan dan hoor je erbij, ja, dan, ja. Uh, dat, uh, dat is een, een teken van respect voor de, de lokale cultuur. Dus dat is, dat is belangrijk, tijd nemen. Ja. François, dank je wel voor, de, voor deze paar tips uh, die je even op tafel hebt gelegd... voor wie toevallig in Mali terecht komt. Nou, toevallig, de kolonel Joost de Wolf komt daar niet toevallig. Dank je wel in ieder geval voor je uitleg en, uh, en, voor, en voor dit kleine inkijkje. Ja, oké, okay, ja. dank Ja, maar het is wel zo, meneer de Wolf, u spreekt natuurlijk dit soort mensen... die de kennis van het land hebben, hè? Ja. En ja, die, die, ja, die kennis die, die zuigt u op en neemt u mee. Nou ja, probeer, probeer, ik probeer dat wel zoveel mogelijk. Ik wil niet zeggen dat ik meteen alles, uh, alles meteen in de praktijk kan brengen. Maar met name waar het gaat bijvoorbeeld over, uh, over, over de manier waarop je elkaar ontmoet... en hoeveel tijd dat kost. Uh, u moet het niet onderschatten, hoor. dat, uh, dat kost echt veel ja. tijd. En als je uh, goed met mensen om wil gaan in uh, Mali... dan kost dit, dit soort zaken echt, echt, echt veel tijd. En die tijd moet je investeren. Dat is ook de reden, by the way, dat ik voor een jaar ga en niet korter. Want ik zal eerst behoorlijk moeten investeren in een soort netwerk... Uh, Krijgen, ja. Voordat ik überhaupt word geaccepteerd. Want het is wel de bedoeling dat u ook in contact treedt met de lokale. Nou, dat is ook een gedeelte van het werk. Om ervoor te zorgen dat we. Er zijn een aantal, uh, aantal westerse missies in, uh, in het land. Er is één missie van de Verenigde Naties. Er is een missie van de Europese Unie. En er is een Franse missie. Dat zijn drie verschillende missies. Daar moeten we tussen coördineren. Maar we doen het natuurlijk allemaal voor, voor Mali zelf. Dus dat betekent dat ik ook met het Malinese leger coördineer. Ja. Dat moeten we ook doen. Ja, en dat betekent dat uh, alle, alle plichtplegingen waar François het net over had, ja. Ja, die horen erbij. Ja, maar er is ook nog een Nederlander gegijzeld hè, in, uh, in Mali, uh, Jacques de Rijke, die daar op vakantie was. Is dat, nog een, is dat een soort van hypotheek op de missie? Is dat lastig voor u opereren? Nou, ik hoop, ik hoop het niet. Kijk, het is natuurlijk verschrikkelijk wat er, uh, wat, uh, wat er met hem gebeurd is en dat hij daar zit. Voor hem en ook voor zijn, en, voor zijn familie. Ja, maar wij ook niet. Nee, nog niet. Nee, het is een, uh, maar ja, zoals, zoals wij er nu tegenaan kijken, is het echt een, echt een zaak voor uh, het ministerie van Buitenlandse Zaken. Ja. Uh, die, uh, ja, die zit daar heel heel kort op. Uh, en uh, ja, ook bij het aanlopen van, uh, van de missie, hè, bij, het, uh, bij het opstarten van de missie... Voor de, van de Nederlandse kant is er uitgebreid uh, gesproken... met het ministerie van Buitenlandse Zaken. Mm. En toen hebben we goed afgesproken van... we gaan ons hier niet even, even niet op concentreren. Dit, laten we puur een diplomatieke zaak. Het kan voor u lastig zijn. De, misschien is Nederland wel chantabel door die ontvoering. Of, da, of, of moet u hem gaan bevrijden? Dat zal maar kunnen natuurlijk. Nou ja, ik zal dat dan niet doen. Nee, maar... uh, nou, niet, niet persoonlijk, nee, maar, natuurlijk, ook... maar... Opdracht misschien geven? Nou, opdracht nee, ook niet. Ook niet. Nee, als, dit, als dit soort dingen zouden gaan gebeuren... zijn dat puur nationale operaties. Uh, en die vallen dus buiten, uh, buiten mijn competentie. Dus het, u zou zelfs niks mogen doen als u weet waar die zit? Nou, dat, je dat, achter de hand nou, dat, dat is weer iets anders, maar dan zou het moeten, zou het moeten vallen. binnen. Dan, dan doen we het op een iets andere manier. Maar daar ga ik nu even niks over zeggen. Oh, wat jammer. Want, ja. want daar komen de geheime operaties natuurlijk om de hoek. Eigenlijk. Ja, en dat is, ja, dat is, daarom heet het nou ook geheime operatie. Ach, dus ja. Daar mogen we niks over zeggen. Nee. U zei net wel... Uh, ik ben een, uh, ja, mijn vriendin vindt het niet zo leuk. Wat vinden ze er thuis van dat u zo een jaar die kant op gaat? Nou ja, wat, wat ik al zei, aan de ene kant zijn ze erg trots. Want dat vinden ze wel mooi. Ze weten hoe leuk ik het vind. Nou, en het hoe... is zo, laten we zeggen, ja, het is leuk. Ja, Je, ja, ja absoluut. natuurlijk. Je gaat ja, dus ik ga er niet over jokken. Dat, nee. het, het is gewoon zo. Dat is een mooie, mooie taak. Ja. En nobel. Het is nobel. En, uh, en, en ook, wat ook waar is, ik, ik dacht dat ik... Uh, dat ik, het, dat ik de, de belangrijkste baan in mijn leven wel had gehad. Nou, dat ja. blijkt dus niet het geval. Maar uw vrouw zit in de mode. Ik heb voorkennis. Ja. Weet u wat Malinese vrouwen aan hebben? Ja. ja die nou, hebben. beschrijf schrijft het is. Ja, die hebben stoffen aan van Flisco. Dat is een Nederlands bedrijf. Dat is een he? Nederlands bedrijf uit Helmond, ja. En dat, dat bedrijf maakt dus stoffen voor de Malinese vrouwen. En ik geloof dat er geen mooie cadeau is je als man aan die vrouwen kunt geven. Ja, ja ik heb het in Mali, hebben ze dat een aantal keren ja. verteld. Flisco is het Gucci van, uh, ja, van, van West-Afrika. Ja. Het is niet alleen maar in Mali. Het is uh, overal in West-Afrika. Het is uiterst populair. Ja, maar uh, uw vriendin zit in de mode, maar niet ja. in deze Flisco. Dan zouden we het niet zo uitgebreid uh, op de nee, nee, dan had ik dat niet mogen doen, natuurlijk. Nee, nee, nee. Maar, maar zij vinden het ook mooi. Vind, uh, hoe ja, kijk, ze vindt hoe het geweldig. De professional dan, hè? Ja het, gaat met name, ja. ja, het gaat met name om de prins. Die prinsen zijn echt heel speciaal. Ja. En uh, die zijn op een geweldige manier gemaakt. En uh, die, het, is, het is katoen, gewakst cartoon En dat glimt. Ja. Het is geweldig mooi gedaan. Het is gebatikt. Ja, is, nou, van origine is, komt Vlisco uit de batik. Ja, dat, dat dus klopt. Dat hebben wij weer gepikt uit Indonesië. Ja, nou ja, het is, ja, dat is het een beetje zo. Maar het, god, het, is, het, het bedrijf heeft, is daar begonnen. Ja. Na voorlopige tijd zich geconcentreerd op, op Afrika. Ik zit nou net een beetje. Ik raam het te ja, houden ja, voor Frisco. We... Maar... <laughs> nee, maar, nee, maar het is, is ook zo prachtig. Mooi. Ja, maar wat ook heel, heel mooi is. Het is natuurlijk een beetje beside the point. Ja. Maar wat heel mooi is, is de manier waarop Frisco uh, zijn, zijn spullen presenteert. Super professioneel. En ook uh, als, u, als u kijkt in het museum van Frisco. Uh, van waar ik met mijn vriendin <laughs> geweest ben, natuurlijk. Ja, dat natuurlijk. Ja, is geweldig. Gaat allemaal van de missietijd af, hoor. <laughs> Niet van de missietijd, uh, maar wel ons, van onze ja. tijd. Dat ja, we. van onze tijd hier. Ja, zeg maar, uh, dadelijk bent u dus, uh, dus een jaar uh, uh, weg. U zit nu nog op het uh, uh, hoofdkantoor van Defensie in Den Haag te plannen, te kijken hoe, hoe het gaat. Hoe ja, het Ik mag moet. nu nog helpen bij het plannen van, de uh, van het Nederlands gedeelte van de missie. Dus het, uh, het voorbereiden, nou het voorbereiden hebben we nu al gehad. Maar met name de, de uitvoering daarvan, tot in het diepste detail, om ervoor te zorgen dat, dat, uh, dat we allemaal goed aankomen. Een concreet voorbeeldje van wat, wat, wat is nou een detail waar je op let? Nou ja, euh, laten we beginnen met transport. Eén nou, dingetje. Ja. Eén dingetje, we zijn er doorheen. Door oh. twee dingen. Transport. Transport. Dat, oh, dat transport, is, is, dat is lastig. We door, moet... door de woestijn. Nou ja, dat niet alleen. Maar het moet van Nederland naar, uh, eerst ja. naar, naar Dakar. Van ja. Dakar op de trein naar Bamako. My goodness. En van uh, Bamako over, over, overzetten op... Uh, uh, uh, op uh, op, op, op vrachtwagens. En ja en dan moeten we het eruit pakken en uh, het werkend maken. Ik hoor het. Meneer De Wolf, ik wens u een mooie missie. Veel succes daar. Wees voorzichtig. Hartelijk dank. En veiligheid ja. voorop. Dit was Twee Dingen van Max. VPRO meldt zich Bureau Buitenland, Oekraïne en Egypte. Daar, uh, daar gaat het over. En uh, Europarlementariër... oud, -Euro oud Europees correspondent voor de NOS, Paul Snijder... is morgen te gast in Twee Dingen. Oud-correspondent, uh, maar hij wil Europarlementariër worden. Voor de PvdA. Twee dingen. Een programma van Max.